Drie uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Israël waarschuwt opvarenden van een tweede vloot die binnenkort naar de Gazastrook vaart dat ze tien jaar lang het land niet in mogen. Dat geldt ook voor journalisten die meereizen. Volgens Israël is deelname aan de vloot een overtreding van de wet omdat het doel ervan is de zeeblokkade van de Gazastrook te doorbreken. De internationale journalistenvereniging FPH roept Israël op het dreigement in te trekken. Een aantal Nederlandse stichtingen zoals Stop de Bezetting en Stichting Palestina varen mee. Tijdens een oldtimer rally in Deventer is een auto ingereden op het publiek. Daarbij zijn volgens de politie gewonden gevallen. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren. De Boulevard Sprint, zoals het evenement in Deventer heet, werd voor het eerst gehouden. Tientallen klassieke auto's rijden mee. Het is niet duidelijk of de wedstrijd doorgaat.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 Het weer op steeds meer plaatsen zon bij een middagtemperatuur van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 in Limburg. Morgen volop zon en warm. Op veel plaatsen wordt het 30 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A12 Den Haag Arnhem, tussen Knopf-Lunette en Bunning 5 kilometer. En op de A16 Antwerpen Breda tussen meer en Knopfort-Galder 8 kilometer. Op de n 200 vanaf Haarlem naar Zandvoort zal een groot deel van de ochtend file. Tussen Bloemendaal en Zandvoort nog steeds 3 kilometer. En ook vanuit Heemstede op de N201 staat het vast, 4 kilometer. Ten slotte de N325 ter rondweg Arnhem. Ook daar zijn werkzaamheden. Richting het zuiden staat tussen Westervoort en Husse 2 kilometer. Het muntgebouw in Utrecht bestaat 100 jaar. Een eeuw traditie en een eeuw vernieuwing. En juist door die vernieuwing past 100 jaar muntgeschiedenis nu op één munt. Weten hoe dat kan?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 Noordsea Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Drie dagen, 13 podia, meer dan 170 optredens van wereldsterren als Brantford Marsalis, B.B. King, Paul Simon, Esperanza Spalding, Hancock, Short Miller, Tom Jones, Prince en nog veel meer. Koop nu je kaarten op noordseajazz.com. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Vier minuten over drie langs de lijn twee uur. We gaan natuurlijk meteen naar het wielrennen. Gio Lippens, hoe is het met de kopgroep? Zes rondjes nog te rijden voor die kopgroep. En ook voor het peloton. Want die kwamen ze juist door op 2 minuten en 40 seconden. Betekent dat het verschil alweer wat verder is uh, teruggebracht. En ik vond het toch wel leuk om in het peloton ook één renner in het shirt van Katsusha. Die Russische ploeg te zien rijden. En dan weten de wielerinsiders wel om wie het gaat. Remmert Wielinga. Hij zit er nog steeds bij op dit Nederlands kampioenschap. Mooi dat hij toch wel weer terug is dit seizoen. Elf man dus aan de leiding erachter. Twee mannen op twee minuten. Dijksoorn en Jansen. En dan het peloton op 2,40. Grand Prix Formule 1. Roland van Dam en daar gaat altijd maar één man aan de leidingen. Ja dat klopt uh, alles raakt hier uh, inmiddels overwit hoor, het asfalt, de banden de remmen <coughs> en ook de gemoedstoestand van uh, Lewis Hamilton, de man op de vierde plaats schitterend net, zijn race engineer zegt uh, pas op je achterbanden, probeer daar een beetje op te letten en dan zegt Lewis Hamilton over de bootradio sorry, maar ik kan niet langzamer aan de leiding Vettel voor Weber Alonso Hamilton op de vierde plaats. Vijfde massa en zesde Jensen Button. En er zijn wat zorgen bij McLaren over de auto van Jensen Button. Als dat maar goed gaat. Nederland, Cuba, honkbal en die houtkamp. Komen we al dichterbij? Nog niet, Tom. Nederland blijft wel verdedigend stand houden. Er staat met 2-0 achter, maar aanvallend is het heel moeilijk op die uitstekende werper Pedroso van Cuba. Die zelfs regelmatig boven de 90 mijl per uur gooit. En daar hebben de Nederlandse slagmensen heel veel moeite mee. 2-0 na precies vijf innings gespeeld hebben. Wat can I say? Nou, dat het uh, Boskeks is. Bijvoorbeeld, dat kennen we nog wel mooi. Oud nummer ook, 1976. Alweer Gio Lippens. Die kopgroep met die sterke mannen. En die voorsprong die toch terugloopt, hè? Ja, de voorsprong loopt terug. 2.40 is de laatst gemelde voorsprong. De kopgroep inmiddels in de straten van Ood-Marsum. waar het aardig druk is geworden. Het is hier trouwens bloedheet. Maar dat zal het overal in Nederland zijn. Maar je kunt het wel meteen merken... ook aan de uitdossing van de mensen aan de kant. En je kunt het ook merken aan de renners. De mensen aan de kant, dus wat schaarser gekleed. Maar ook de renners die puffen en steunen in de warmte. En zojuist zagen we Theo Bos... die zich liet afzakken uit de kopgroep... in de richting van de ploegleiderswagen. En wat bidonnetjes met zich meenam. Maar dat is toch een beetje lastig, want Bos heeft een soort tijdritpak aan. Een uh, snelpak, zoals dat uh, in het jargon heet. En dat betekende dat hij de bidons in zijn shirt moest stoppen. Dus niet in de achterzakjes, maar uh, de rits open. En dan maar zoveel mogelijk bidons uh, tussen het shirt en uh, de buik, het bovenlichaam uh, maar stoppen. We hebben ook nog steeds twee achtervolgers, die Dijksoorn en Jansen. Maar die zijn aan een uh, verloren missie bezig. Want uh, de man met het rug nummer 90, en dat is dan Jeroen Jansen van die Engelse ploegteam Rally. Die werkt uh, absoluut niet meer mee. Dijksoorn moet af. Alles in zijn eentje doen. Ik denk dat Jans, dat daar de pijp toch wel leeg bij is. maar ik kan me niet voorstellen dat hij andere redenen heeft om niet meer mee te werken. En als we dan even achterom kijken, dan zien we daar ook het peloton inmiddels aankomen. Dus die twee, die weten dat ze zo meteen worden ingelopen. Nu is het Pieter Wening bij de ploegleiderswagen. Praat daar eventjes met Nico Verhoeven. En zal ongetwijfeld het hebben over de tactiek. Wat moet er zo meteen gaan gebeuren? Gaan we ons inderdaad als sprintplan laten gebruiken? Voor een paar mannen op wie we eigenlijk rekenen tijdens dit Nederlands kampioenschap. En dan is natuurlijk ook maar de grote vraag, wil Rabobank de drie kleur mee hebben naar de Tour de France? Want ook dat is natuurlijk altijd een belangrijke keuze. In het verleden was dat nog wel eens twijfelachtig, want dan wist je dat je als renner meteen gezien was op het moment dat je ook iets ondernam in de Tour de France. Zo gauw je dan uit het zadel kwam wist iedereen, daar gaat de Nederlands kampioen, dat is die en die renner. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo want renners weten alles van elkaar, met name ook dankzij de oortjes. Dus is dat argument eigenlijk een beetje van tafel en het zou wel eens kunnen zijn dat ze het wel prima vinden om die Nederlands kampioen in de ploeg te hebben bij de Tour de France. De negen man die meegaan naar Frankrijk waar we komende zaterdag gaan beginnen dan aan de Tour met die eerste etappe vanaf die passage Dugois. Dat is nog ver weg. Eerst even dat Nederlands kampioenschap afwerken. Kijk nu naar het peloton waar ook veel oranje rondrijdt, maar ook veel blauw van Vakantse En de mannen van Skill Shimano die toch vooral het werk moeten gaan opknappen in de achtervolging. Samen met een paar eenlingen met een paar andere collega's. Nu een renner van A AA drink op kop in het peloton. Ook zij zijn inmiddels in noodmarsom. En dan is die achterstand inderdaad zo'n 2,5 minuut op de kopgroep. 11 man dus aan de leiding. Daarachter nog die twee die bijna worden ingelopen. En dan het peloton op 2,5 minuut. can't see. A Mary, Mary, praise you shackles heet het nummer eigenlijk. Langste dag van het jaar ligt nog maar een paar dagen achter ons. Maar verslaggever Steven Dalebout uh, is niet ontgaan dat er alweer ijs ligt in Tijalf. U hoort het goed, maar het zal u ook niet ontgaan zijn, want Sven Kramer staat weer op de schaatsen. Maar ook Jack Ory en zijn controlploeg liggen dus niet aan het strand met een cocktailtje. Nee, momenteel zijn ze gewoon in Heerenveen.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 En uh, dan kan je wel zo'n periode makkelijk hebben. Joh. Heb je al het gevoel dat het weer winter wordt? Of? Ja, met dit wel. Hè? Het ijs is er weer. Dus uh, nou, ja, het mooie weer is geweest. Ja, het regent ook buiten. Het is net alweer herfst. Ja, laat voor mij maar komen. Zomerijs. Het begint al een begrip te worden. De periode waarin Tialf een ijsvloer aanlegt. Terwijl de rest van het land hunkert naar zon, zee en strand...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 Steven Dalebout met behulp van Gerard Cox maakte deze reportage schaatsen, dus niet alleen als de R in de maand is. Jamie Lydell met Another Day Grand Prix Formule 1 met Vettel in de baan. Is er nooit Another Day, Ronald van Dam? Nee, uh, meestal <laughs> niet. heb je helemaal gelijk. En, uh, we kijken naar de pitstop van Fernando Alonso. Want we zitten in de fase van de race dat de heer de coureurs binnenkomen voor hun uh, derde stop. En over moeten gaan schakelen op hard rubber. Ze hebben zes setjes banden, drie setjes met zacht rubber en drie setjes met medium. Hard, zo gezegd. En die drie setjes zacht zijn allemaal al gebruikt nu voor de laatste elf ronden. Dus voor Fernando Alonso een setje medium rubber. En het heeft hem wel voorbij Mark Webber weer gebracht. Hij ligt nu op virtueel de tweede plaats, zoals het zo mooi heet. Met Webber in de achtervolging. Maar die had last van wat achterblijgers. Kobayashi en Petrov die hem ophielden. Dus die slag is dan voor Fernando Alonso. En dan mag Vettel vooraan. Ja, die kan nog een paar rondjes misschien door op dat zachte rubber. En dan uh, waarschijnlijk voor de Spanjaard weer de baan opkomen. Nou, zo is het dus toch een uh, drie driestopper geworden. Ook voor Jensen Button. Waarvan we even dachten dat hij misschien met twee stops afkomt. Maar ook hij uh, heeft inmiddels, uh, of gaat zo meteen zijn derde stop maken. Dat heeft Lewis Hamilton al gedaan. Die ligt op de zesde plaats. Toch wel wat gefrustreerd uh, rondrijdende Hamilton. Heeft alles te maken met het feit dat hij gewoon, ja, hij wil winnen. In alles is hij een winnaar, de wereldkampioen van uh, drie jaar geleden. En hij was uh, twee weken geleden in Canada ook al even op de T bij uh, Christian Horner, de teambaas van Red Bull. Als misschien wel de opvolger van Mark Webber bij Red Bull. Maar ja, denk je eens in, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton in uh, hetzelfde team. Ik zou het geweldig vinden, want dan keerden misschien wel weer de dagen van Ed Senna en Ellen Proost terug. Die het uh, met elkaar toen regelmatig bij McLaren aan de stok hadden. En ook iets schroomden om elkaar van de baan af te rijden. Dat zou wat zijn als uh, die twee nog eens teamgenoten uh, kunnen worden. Maar goed, we hebben nog tien ronden voor de boeg hier in Valencia, de achtste race van het seizoen. Vettel de beste papieren, Alonso dus nu tweede, Webber derde, Massa vierde, Button op de vijfde plaats. Moet nog een keer binnenkomen. Hamilton zesde en daarachter dan Nico Rosberg, de zoon van oud wereldkampioen. Kijk Rosberg op de zevende plaats, voor Haighma Alguersuari. Maar Alguersuari die heeft één pitstop minder dan de rest en moet zo meteen ook nog binnenkomen, dus die kan die achtste plaats dan wel op zijn buik gaan schrijven. Maar dat heeft er alles schijn van. Maar ja, dat zei ik twee weken geleden in Canada ook dat Sebastian Vettel die race ging. Winnen. En toen werd hij nog even in de laatste ronde uh, ingerekend op Button en het blijft een technische sportformule 1. Van al die uh, bandenwissels naar de mannen die hopen op een paar banden naar de finish te rijden, Gio Lippens. En die mannen vooraan, blijven die nou nog weg of wat gaat er gebeuren? Ja, ik, ik durf het niet helemaal te zeggen. Ik denk het haast niet hoor. Want de afstand tussen de kopgroep en het peloton is nu zo'n beetje 2 minuten en 50 seconden. Ja, dat noemen ze dan binnen schootsbereik. Dan kun je vanuit de kopgroep, zeker in de finale als de Rabo-mannen aan kop, hun benen stil houden. Dan kun je zomaar die sprong maken en dan krijgen we ineens een hele interessante koers. Met misschien wel een overtalsituatie. Maar goed, laten we daar maar niet al te veel op speculeren. Want voorlopig rijden ze daar nog. En kijk ik ook voortdurend naar de rug, naar het achterwerk van Cornelius van Ooijen, de renner van Joop. En dat is toch wel de man die voortdurend zo'n beetje in het laatste wiel hangt. En na ieder bochtje toch wel weer alle zeilen moet bijzetten. Om de staart van die kopgroep weer te pakken te krijgen. Om weer aansluiting te krijgen. Het is nu een blok van Rabo aan de leiding. Alleen Pieter Wening werkt niet mee. En dan zou je kunnen denken. Maar dat is misschien wel de man die ze daar een beetje achter de hand houden. Die ze laten, fris laten blijven in die kopgroep. Om in elk geval ervoor te zorgen dat hij in de finale nog lang mee kan. Het werk wordt voornamelijk gedaan door de automatische... Luxe knechten. Lawrence Tendam, Robert Geesik en Steven Kruiswijk. Dat zijn de mannen die het meeste werk doen aan kop van die kopgroep. Elf man dus. Bos, Wening, Tendam, Geesing, Kruiswijk, Westra van Leijen, Van Hummel, Hooghiemster van Ooyen en Van Poppel. En dan hebben we dat peloton erachter waar dan met name de mannen van Veranda Willems veel werk opknappen. We hebben Arnoud van Groen daar lang op kop gezien. Die is er nu afgegaan. Die is zelfs afgestapt. Bram Schmitz hebben we aan de leiding gezien. Stefan van Dijk. Die ook voortdurend vooraan zit. Thijs Alve. Van Adrien krijgt daar vooraan. En ook Karsten Kroon zagen we zojuist een beetje voorop rijden. En achteraan in het peloton, daar zagen we toch een man die we er niet vaak zien. Nicky Terpstra, die was ten val gekomen. Samen met Hans Dekkers en met Wim Stroetinga kon de aansluiting weer krijgen. Werd geholpen door Adi Engels, zijn ploeggenoot. En rijdt nu gewoon weer in het peloton rond de val. Eh, zonder erg, zoals de Vlamingen zeggen. Maar eh, het is toch altijd vervelend als je tegen het asfalt kwakt op een NK. Waar dan ook. De kopgroep alweer in de straten van Oudmarsen. Weer tussen dat die hage publiek door. Smalle straatjes, klinkertjes. Altijd mooi om te zien hoe dat gaat. En hier zien we een man die lang de kopgroep mee heeft gekleurd. Die nu gaat afstappen. Jeroen Jansen van die Engelse ploeg Team Rally. Die geeft nu de pijp aan Maarten. Want hij komt voorbij gereden. Hij heeft zijn handje opgestoken in de richting van de jury. Om duidelijk te maken. Ik verlaat de koers. Elf man dus aan de leiding. De voorsprong nog steeds zo'n 2 minuten en 50 seconden. Lekker, hè? Nou, langzaam weer op. The foundations, baby. Now that I found you. Radio 1. Het NOS-journaal. Half 4 geweest. Hier is Jeroen gemaakt. Tijdens een oldtimer-rally in Deventer is een auto ingereden op het publiek. Daarbij zijn volgens de politie gewonden gevallen. Het is niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren. Het evenement met tientallen klassieke auto's is beëindigd. EU-buitenlandchef Ashton noemt de vrijlating van de Chinese dissident Hu Jia goed nieuws.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 En in de Franse Alpen zijn zes bergbeklimmers omgekomen. Ze werden vermoedelijk bedolven onder een lawine van sneeuw en rotsen. Een wandelaar vond de zes lichamen op 27 meter hoogte... bij het dorpje Villa darène bij de grens met Italië. Dat waren de hoofdpunten. Twee minuten over half vier. We gaan weer eens honkballen. En die houtkamp Nederland-Cuba. Eh, Cuba scoorde niet veel, maar wel meer dan Nederland tot nu toe. Hè? Ja, oeh, het is een beste knal van uh, Cuba. Uh, William Savre Vedra slaat de bal in het midveld. En dat is uh, goed voor een twee-honkslag op het werpen van uh, Intema. Een nieuwe werpen bij Nederland. Hij heeft hijstek vervangen. 2-0 de voorsprong voor Cuba. Uh, verdedigend ziet het allemaal redelijk goed uit uh, voor Nederland. Nou Nu dan een twee-hongslag tegen. Maar na die uh, punten in de eerste en de tweede inning van Cuba heeft Cuba niet meer kunnen scoren. Maar aan de andere kant Nederland maar vier hongslagen tegen die uitstekende werper uh, van uh, Habana Province. Want daar speelt hij bij in die uh, ploeg. Uh, nu dus bij... Cuba, eh, vier hongslagen waarvan twee van Riley Legito. En dat is veel te weinig om eh, potten te breken. Eén mogelijkheid gehad in de derde inning toen Nederland twee en drie bezet kreeg. Maar daar werd eh, niet uit gescoord en Cubanen geven weinig kansen weg. We zitten in de eerste helft van de achtste inning. Cuba, tweede honk bezet. Eh, Pioek is de nieuwe slagman, de volgende slagman voor Cuba. Eén man uit, tweede hong bezet. Nederland even in de problemen. Maar het zal vooral aanvallend moeten gaan komen. En daar heeft Nederland nog maar twee slagbeurten voor. Veel sport in Twente vandaag natuurlijk. het Nederlands kampioenschap, wielrennen wat zich daar afspeelt. En ook daar uh, de paardensport geen geestere Ed van de Bent met een mooie bezetting. Hebben we Nederlanders in de ring gehad? We hebben drie Nederlanders erin gehad, van de totaal, zeven, uh, totaal 16 Nederlanders. En uh, wat betreft Nederlandse paarden, dat zijn er 17. En dat is niet allemaal één op één hoor. Want een heleboel Nederlandse ruiters rijden juist niet met Nederlandse paarden. Want die worden vaak naar het buitenland verkocht. En daar komen we misschien later nog op. We hebben drie Nederlanders gehad tot nu toe. En uh, ja, waren eigenlijk niet zo fortuinlijk. Want Kevin Olsmeijer met upstairs, de ruiter viel bij uh, Hindernis 10. Dus had later in het parcours, hij had uh, best een redelijke rit liet te zien... over de diverse combinatiesprongen van het parcoursbouwer Rob Janssen... Maar het paard weigerde en de ruiten viel en dan betekent dat tegenwoordig uitsluiting. Dan Hendrik-Jan Schutter, twee springfouten met uh, Serona Z En Suzanne Tepper, ook een nieuw talent met Alwin Z. Ja, die had na drie fouten toch het idee dat ze het paard uh, verder deze uh, ja, zware obstakels uh, niet meer moest aandoen en uh, stopte. Wie het wel gelukt is om tot nu toe, en dan zijn we dus na 17 starts van het totaal 50. Uh, gelukt is om foutloos te rijden, dat is Julia Keizer. de partner van uh, Mark Houtsager. Met Sterrenhof Valdato is zij de enige met het Nederlands gefokte die Valdato die tot nu toe foutloos is. Is. Maar de wat betere kwaliteit paarden en ruiters... die zitten in het tweede deel. We hebben er nu nog een stuk of acht, negen... voordat we een korte pauze hebben. En dan krijgen we 25 starts, waaronder de grote namen. En ook die acht ruiters die gisteren al deelnamen aan de wedstrijd in Monaco... de paarden hier al hadden staan, want die zijn niet overgevlogen. Want die zijn dan niet op twee evenementen tegelijkertijd. De ruiters wel. En we zijn benieuwd bij die grote namen, waaronder ook Christian Alman en een aantal uit Nederland, wat die gaan doen zo dadelijk.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 Niets meer, hè. Stars van Simply Red, 20 jaar oud alweer. Grand Prix, Formule 1, nu hoort ze op de achtergrond. Ronald van maar niet zo heel lang meer. Hè? Nee, nog drie rondjes en uh, de ster is daar natuurlijk Sebastian Vettel. Ja, de kaarten zijn geschud. Iedereen is uh, drie keer binnen geweest in de top 10... behalve Jaime Alguersuari. En die moet echt uh, alles op alles zetten... om uh, Adriaan Sutil van Force India nog achter zich te houden. Alguersuari rijdt voor Toro Rosso. En was in de vorige Grand Prix in Canada ook achter. Dat zou dan voor hem voor de tweede keer op rij zijn. Daarvoor uh, ja, lijkt het allemaal beslist. Hoewel Massa nog probeert in de buurt van Lewis Hamilton te komen. Massa op de vijfde plaats. Hamilton toch wat gefrustreerd op de vierde positie kan weer niet meedoen in de strijd om de podiumklasseringen in Canada lag hij er al uit na een aanvaring met zijn teamgenoot Jensen Button en in Monaco ging het ook niet lekker terwijl hij misschien eigenlijk wel toen de snelste auto had dus Hamilton heeft zich wel eens beter gevoeld en het geldt trouwens ook voor ja Mark Webber op de derde plaats vorig jaar had hij rond deze tijd al twee Grand Prix overwinningen achter zijn naam staan en nu staat hij op nul en komt hij maar niet uit de schaduw van de wereldkampioen Sebastian Vettel die op weg is naar zijn zesde overwinning van dit seizoen Alweer de de zestiende uit zijn loopbaan en als hij hier wint, is dat zijn uh, tiende podiumklassering op rij. Uh, van het huidige deelnemersveld, alleen Michael Schumacher... 19 podiumklasseringen op rij in 2001 en 2002 als coureur van Ferrari. En Fernando Alonso, 15 keer toen nog coureur van Renault in 2005 en 2006... die dat vaker deden. Kortom, je kunt wel zeggen dat uh, Sebastian Vettel in dat opzicht... in goed gezelschap uh, verkeert. Hij is op weg naar zijn uh, zesde overwinning en hij moet er nog twee rondjes voor. Jo Lippens dan. Wie of oh wie is op weg naar de overwinning bij de NK-wielrennen? Kunnen we nog niet zeggen, hè? Nee, kunnen we nog helemaal niet uh, zeggen. Je zou bijna zeggen van, uh, nou, misschien uh, gaan ze bij Rabobank inderdaad voor Pieter Wening man die zich uh, toch opvallend uh, rustig houdt uh, in die kopgroep. Maar ik denk toch eerder dat ze wat meer verwachten van de mannen die daarachter zitten. Het peloton dat zojuist is uh, voorbijgekomen hier. Met Thijs Al, de veldrijder die aan de leiding reed. Hij moet het tempo nu maken daar uh, in de kopgroep. We zagen Stefan van Dijk daar ook nog weer vlak achter zitten. Kasten Kroon, het zijn een beetje de mannen die de laatste ronden... toch eigenlijk wel het merendeel van het werk uh, opknappen. Het zijn ook de ploegen die het merendeel van het werk opknappen. En dat is dan toch wel opvallend, want... Uh, de hele ploeg van Skill Shimano... die maar met één mannetje vertegenwoordigd zijn in de kopgroep. Ja, die doen eigenlijk niks in dit peloton. Zitten voornamelijk in de tweede helft van het peloton. Terwijl we nu ook kijken naar een van de renners, Bram Tankink... die ja, aan zijn schoenplaatjes lijkt te, te, te prutsen midden in dat peloton. Dat is toch een knappe acrobatische actie wat hij daar doet. Want hij tilt zijn linkerbeen op, zijn linkervoet... terwijl hij in dat peloton wordt voortgestuurd. Ze rijden daar een beetje bergaf, dus dat kan even makkelijk. Maar dan zit hij daar wat te prutsen. En nu kijken we... naar Robert Geesink die dan in de kopgroep weer in de richting gaat van Erik Dekker, de ploegleider. En ongetwijfeld dus even gaat praten over de tactiek. Wat een prima training is dit voor deze mannen die straks moeten beginnen aan de Tour de France. Voor Laurens ten Dam en voor die Robert Geesink om op het NK toch nog eventjes behoorlijk diep te gaan. Even goed in de reserves te gaan om in elk geval een week voor die Tour de France even nog de benen te voelen. We zien hem nu weer aan de andere kant van de ploegleiderswagen rijden. Daar zit Nico Verhoeven met de arm uit het recht praat even met Robert Geesink op zo'n uh, smal stukje bovenaan het uh, parcours. Want het is een lastig parcours, het is al vaker gezegd. Het is keren en draaien, draaien en keren inderdaad hier in dat uh, land rond Oudmarsum. Smalle wegen, veel bochtjes en af en toe een uh, venijnig, uh, vervelend klein klimmetje. Hier weer wat mannen die uh, gaan uh, afstappen en uh, die uh, de koers voor uh, gezien houden. Zo wordt het peloton kleiner en kleiner. Terwijl de kopgroep van 11 man nog steeds een voorsprong heeft van 2,5 minuut op dat peloton. Gaan we gaan even terug naar Ronald van Dam. want die uitslag lijkt vast te staan. Maar zeg jij dat altijd, het is een technische sport. Hè? Ja, het is natuurlijk wel eens gebeurd dat de coureurs echt letterlijk in het zicht van de haven stranden met technisch malheur. Maar ik denk niet dat Sebastian Vettel dat gaat overkomen hier vandaag in de Valencia. Een rondje is 5,4 kilometer. Hij uh, is er bijna. Deze 23 jarige coureur uit Heppenheim. Zoon van een timmerman. Hij wordt komende zondag 24. En een week later mag hij dus dan uh, gaan richten op de grote prijs van Engeland. De negende race van dit seizoen. Maar eerst maar eens even genieten van zijn zesde overwinning van dit seizoen. En zijn zestiende uit zijn loopbaan in 70 races. De nieuwe Schumacher. Want dat kunnen we zo langzamerhand toch wel gaan zeggen. Een jongen uit Duitsland die misschien wel de Formule 1 de komende jaren gaat domineren. zoals Schumacher dat ook deed in zijn beste jaren Schumacher zelf. Op dit moment op de 17e plaats. Het is niet anders voor de man die twee weken geleden nog zo goed deed in Canada. Maar van wie het beste er wel af is, ja, dat moet je ook gewoon constateren. Klaar, anders is het niet. En Sebastian Vettel is een waardige opvolger. Daar komt hij richting start en finish. Daar is de man met de zwart-wit gebokte vlag. En hij is weer 25 punten rijker. Sebastian Vettel op de tweede plaats. Een elf seconden daarachter zal dan Fernando Alonso tweede gaan worden. Webber met wat versnellingsbakproblemen gaat dan de leggen op de derde plaats. Hamilton wordt vierde. Felipe Massa kan Hamilton niet bepakken. Die zal vijfde gaan worden. Button zesde. Rosberg. Rosberg. Rosberg zevende. Alkeswari zit hier voor. Ja, die zit nog steeds voor. Sutil op de plaats. En dan Sutil negende. En de tiende plaats is voor Nick Heidfeld. En laat mij dan ook maar meteen even zeggen wat voor consequenties dit alles gaat hebben voor het wereldkampioenschap. Nou, dat de voorsprong van Sebastian Vettel alleen maar groter wordt. Hij komt op 186 punten. Hij heeft er al 77 meer dan de nummers 2 en 3. Dat zijn namelijk Jensen Button en... Mark Webber gemoedelijk met 109 punten. Alleen telt dan die overwinning van Button wat zwaarder. Dus staat hij tweede en Webber derde. Hamilton staat vierde met 97 punten. Alonso vijfde met 87. En Massa moet het doen op de zesde plaats met 42 punten. En bij de constructeurs is het Red Bull Racing met een vorstelijke voorsprong van 89 punten. Voor met 295 op McLaren die hebben de 206 en Ferrari staat daar derde met 129 punten. Dus ja, wat ze ook aan die regels allemaal doen, het maakt er allemaal niet zo heel veel uit. Want die jongens van Red Bull en dan vooral Sebastian Vettel maakt toch gewoon de dienst uit in de Formule 1. Maar hoe gaat het over een week of over twee weken als dan eindelijk daar komt die het van het gaspedaal afgeblazen diffuser voor Botter komt. We wachten het af. Something Aaron Jones, zong al in de jaren 60, maar brak pas in 2007 door... samen met de Dep Kings, dus dan mag je wel zeggen... I learned the hard way. Nederland, Cuba, 2-0 achter, en die, en dat staan we maar... en we komen niet tot scoren? Nee, nee, nee, Tom, het is, uh, verdedigt het allemaal goed hoor... met name Michael Duursma, de korte stop speelt een uitstekende wedstrijd... maakt heel veel Cubanen uh, uit... Maar die Kubanen hebben twee keer gescoord en vinden dat uh, mooi. Zijn aanvallend wel uh, veel beter. We hebben veel meer honkslagen. We hebben er nu elf al uh, tegen de werpers van uh, Nederland. Maar Nederland aanvallend, heel matig. Dat bleek gisteren ook al tegen Duitsland. Toen lieten ze wel veel mensen op de honk achter. Maar wisten maar met 2-1 te winnen. En dat is tegen een, een klein land, uh, op honkbalgebied in Europa, uh, Duitsland... is dat voor een grootmacht in Europa Nederland wel erg weinig. Nu komt uh, Brian Farley naar de heuvel. Hij gaat even praten met Intema... De werper van Nederland, we zitten in de eerste helft van de 9 inning... want Interma kreeg een hoekslag tegen en wordt ook vervangen. Dan gaan we zo dadelijk een nieuwe werper krijgen voor Nederland. Maar we zitten al in de eerste helft van de negende inning. Cuba leidt met 2-0. Nederland heeft zo dadelijk nog één slagbeurt te gaan. Wij gaan weer wielrenner Gio Lippenspant. Uh, ja, ze rijden nog steeds gewoon vooraan, hè? Ze rijden nog steeds vooraan, die elf. En uh, het is ook nog steeds uh, Theo Bos die deel uitmaakt van dat uh, groepje. Want uh, af en toe dan zie je hem wel eens even afzakken. En dan denk je van nou, uh, laat hij zich uh, inlopen. Kan hij het niet meer bolwerken, Maar dan sluit hij toch weer aan, Theo Bos, in zijn snelpak, zijn tijdrijdpak. Het is toch een uh, bijzonder gezicht hoor, uh, zo'n renner in uh, de kopgroep. Elf man dus aan kop. vijfde van van Rabobank. Twee van Van Kanselij. En eentje van Skill, Kenny van Hummel. Ja, en ik kan me toch niet voorstellen dat ze bij Skill vertrouwen op de sprintkwaliteiten van Van Hummel. Dat kunnen ze natuurlijk wel. Ant van Hummel is een goede sprinter, maar uh, hij zal geen schijn van kans hebben met die vijf Rabo-renners en die twee renners in de buurt, om uh, tot een sprint te komen straks. Uh, verder nog, uh, die Cornelius van Ooyen krijgt zojuist een smsje van iemand. Die zegt dat is de zoon van Johan van Ooyen. Dan zult u zeggen, ja, Johan van Ooyen, wie is dat? Maar Johan van Ooyen is de man die een tijdje geleden wel in de krant stond. Hij heeft een boerderij uh, ergens in uh, Gießenburg. En uh, op het dak uh, heeft hij met uh, dakpannen heeft hij de term Jezus red uh, inge... Ja, Geplafwijd, om het zomaar te zeggen. En er is veel over te doen geweest, want dat moest dan op last van de gemeente weggehaald worden. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Deze renner dus, Johan, of Cornelius van Ooy de zoon van Johan, zit gewoon in de kopgroep op een Nederlands kampioenschap. En uh, misschien wat oneerbiedig, maar dat op zondag, dat is dan toch ook wel bijzonder. Hij maakt deel uit van die elfman sterke kopgroep. Het peloton op 2,5 minuut. We zagen ze juist wel een demarage. Joost Postema, die het probeerde, ex-Rabobank, rijdt tegenwoordig voor de broertjes Schley. Maar hij werd meteen gecounterd door Maarten Cialinghi en door Jens Maurits. En die drie die kregen de ruimte niet. Terwijl we nu weer een demarrage zien die ook weer niet gedaan wordt in de kopgroep. Nee, niemand krijgt kans om op dit moment weg te rijden uit het peloton moet ik zeggen. Want ik zei kopgroep, maar het is natuurlijk het peloton. Het peloton blijft alert en probeert die afstand zo rond de 2,5 minuut te houden. Wel een mannetje van Skiller middels op kop. We zien ook weer op daar van de vakantieleiploeg daar rechts van de weg. Ook hij laat zich even van voren. De man die mee mag naar de Tour de France. En zo heeft iedereen toch zijn eigen NK. De mannen die de Tour gaan rijden die gebruiken het als ideale voorbereiding. En wie weet, misschien pakken ze nog wel een nationale driekleur mee. We zitten inmiddels bijna in de finale van deze koers. Het moet zo meteen nog echt gaan beginnen als er vanuit het peloton echt gereageerd gaat worden op de kopgroep. Bram Tankink nu even uit het zadel. Hij doet dat om te reageren op een van de renners die probeert weg te rijden. De controle is zoals gebruikelijk in handen van Rabobank. Gaan we iets verderop in Twente, naar gisteren Ed van der Bent, bij de grote prijs. De eerste omloop, een beetje de helft van de ruiters gehad? Ja, nog... Uh, nee, de laatste is er net doorheen. We hebben er 25 gehad, nu een pauze was een minuut of 20... en dan krijgen we de tweede helft met uh, 25 ruiters. En uh, dat uh, geeft hopelijk... Uh, wat meer foutloze ritten. Nou is het niet erg om fouten te zien als het echt is dat je ziet dat een, een, een ruiter een technische fout maakt of het voor een paard. In die zin is het een, een mooi parcours van uh, Rob Jans, de parcoursbouwer, en de fouten worden overal gemaakt. Er is niet één hindernis en uh, scherprechter. maar het is net als in de hier, maar zo'n 15 kilometer nog niet eens uh, hemelsbreed vandaan. Hier ook zware parcoursen, dat zegt de omroeper ook steeds. Maar het is na 21 uh, starts wel gelukt om een uh, barrage te forceren. En wel met een Nederlandse combinatie. Nathalie Lee van der Meij met het Nederlands gevokte paard Ultimo, een tienjarige ruim. Die reed een paar minuten geleden foutloos als tweede... nadat Julia Kaarsen dat dat in het begin van de wedstrijd had gedaan... met Sterrenhof's Valdato. Dat betekent dat we in ieder geval een barrage krijgen. Maar ik denk dat er zich vanwege de namen in het tweede deel... waar we over twintig minuten mee beginnen... nog wel een aantal deelnemers aan zal toevoegen. Maar helaas zit er dan niet bij Angelique Hoorn. Met voilà, haar jonge paard reed zij daar straks 13 strafpunten... Dat was meer ja, eigenlijk om een beetje vertrouwen te krijgen. Want met het paard Blauwendraads O'Brien... waarmee ze meervoudig Nederlands kampioen is geworden. En eigenlijk was het paard was weer terug... om de, de zware wedstrijden aan te gaan voor het Oranje Team. Voor het Nederlands Team. En het paard heeft nadat hij twee jaar geleden in Calgary in Canada... een rechterpeesblessure opliep en daarvan herstelde... eerder deze week, buiten competitie, de linkerpees gescheurd. En dat duurt dan ongeveer een jaar voordat het paard op terug is. En dat wil ze haar paard niet aandoen...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 We si à hoe ver hier verder varen, maar we la die paarderderen, moederderen, boverderen, boverderen. Zien je niet dat we nu begeer? Is het begin van onze dromen, die tanda's confirmen? Is het kon, is het kon, is het kon, is het kon, is het kon, Heerlijk hè, buiten boven de 20 graden. De toeropkomst. Dan mag je Zas gaan draaien met Le Long de la Route. We gaan nog heel even naar Andy Houtkamp. Andy uh, Cuba verder weg? Of zijn we dichterbij? Ja. Nee, verder weg, Tom. En de scouts hier aanwezig van Amerikaanse honkbal, uh, professional honkbalorganisaties Zullen niet onder de indruk zijn van Nick Stuifbergen. Dat is de. Vervanger van Intema op de heuvel bij Nederland. Want drie hele harde klappen kregen jongens oren. Twee, twee hongslagen en een hongslag betekent twee punten voor Cuba erbij. 4-0 voor Cuba. We gaan beginnen aan de tweede helft van de negende inning. De laatste mogelijkheden voor Nederland. Maar ik zie het somber in. Nou, een berichtje voor u. De Nederlandse waterpolo's hebben de Dutch Waterpolo Trophy gewonnen. Voorbereidend toernooi voor de WK. De ploeg van bondscoach Moreri won de laatste wedstrijd van het vierlanders toernooi in Dordrecht Met 10-7 van Spanje. Een eerder won Nederland ook al van Duitsland en Hongarije. En met dat berichtje gaan we er even uit voor het journaal van 4 uur. En daarna bij u terug met dan waarschijnlijk de eindstand van Nederland-Cuba. Nederland mag dus nog één keer gaan slaan. De paardensport in Geesteren blijven we volgen. Het NK-wielrennen natuurlijk. En om half vijf ook de Champions Trophy hockey